8 uur. Het NOS-journaal. Trudy Vendrich. Deelnemers aan Mars naar Tripoli beschoten. Nieuw-Zeeland rekent op 300 doden na aardbeving. En wielrenners omloop het nieuwsblad onder protest van start. Uit de Libische hoofdstad Tripoli komen berichten dat Gaddafi-getrouwe militairen op betogers schieten.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 In die voorkust zijn eind november verkiezingen gehouden... en inmiddels staat vast dat die zijn gewonnen door oppositieleider Wattara. Maar de zittende president Bakbo weigert op te stappen... ondanks grote druk van Afrikaanse en Westerse leiders. De gewechten tussen aanhangers van de twee politici... breiden zich de laatste dagen uit.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 Er kwam veel rok vrij bij de brand... waardoor mensen in de omgeving de ramen en deuren dicht moesten houden. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer rukte met groot materieel uit... en had het vuur rond half zeven geblust. De gemeente Heerle, waar Hoenstroek bij hoort... heeft opvang geregeld voor de bewoners die hun huis moesten verlaten. Bijna 70 procent van de kiezers in Ierland... heeft gisteren zijn stem uitgebracht tijdens de parlementsverkiezingen. De eerste uitslagen worden in de loop van de middag verwacht. Waarschijnlijk zal oppositiepartij Keel nu de grootste partij in Ierland worden. De regeringspartij Foyle houdt rekening met fors Veel kiezers hebben de partij de rug toegekeerd nadat zij Foyle verantwoordelijk houden voor de economische problemen in Ierland. In Rusland is een ex-ambtenaar veroordeeld omdat hij vier dure straaljagers heeft verkocht voor nog geen vijf euro per stuk. De mix hadden geen motoren en wapens meer, maar waren per stuk zo'n drie miljoen euro waard. De man had de straaljagers als schroot in de boeken gezet. Hij verduisterde ook een grote hoeveelheid olie. De houtambtenaar is veroordeeld tot elf jaar cel. Zijn fraude en corruptie hebben de Russische staat volgens de rechtbank rond de 50 miljoen euro gekost. De profielrenners zullen in de opening van het klassieke seizoen zonder de zogeheten oortjes rijden. De omloop Het Nieuwsblad in Gent gaat vandaag dus gewoon door. De Internationale Wielerunie wil van de communicatiemiddelen af, omdat wielerwedstrijden saai zouden worden. Ploegleiders kunnen hun redders via het oortje voor van alles en nog wat waarschuwen... en ook opdracht geven om bijvoorbeeld niet meer mee te werken in een kopgroep... De renners legden zich nu onder protest bij de maatregel neer en zullen vandaag in Gent zonder communicatiemiddelen aan de start verschijnen. In de Eredivisie heeft VVV het degradatieduel tegen Excelsior gewonnen met 1-0. VVV blijft 17e, Excelsior staat nog steeds een plaats hoger. Het weer bewolkt en regenachtig. Bij een overwegend matige zuidenwind stijgt de temperatuur naar een graad of 10. Ook morgen nog regen en meer wind. Het wordt dan een graad of 7. Daarna droger en nog iets kouder. Zaken binnen zaken en oorspraak is oorspraak. Zat denken wij de roer. Dus een rekening betalen is een rekening betalen in 30 dagen. Want een maand is een maand.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 De Ascent ISU World Cup finale. 4, 5 en 6 maart in Tielf, Heerenveen. Alle internationale toppers zijn erbij. U toch ook? Koop nu kaarten in de Primera winkel of op schaatsen.nl. Nederland wil geen veefabrieken. Stem 2 maart voor dieren in de wei. Stemadvies? Milieudefensie.nl Beleggen in supermarkten en winkels op A-locaties.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Het is zaterdag 26 februari. De huizenmarkt loopt als een tierenlier. De prijzen stijgen. In België. Problemen bij het modehuis Dior, maar eerst de slag om Libië. De situatie in Libië wordt namelijk steeds ernstiger. Deelnemers aan de mars op de hoofdstad Tripoli, waar van tienduizenden mensen aan meededen, zijn beschoten door de troepen die loyaal zijn aan Gaddafi. Niemand is zijn leven meer zeker in de hoofdstad Tripoli, zo lijkt het. Een team van Artsen zonder grenzen landde op het vliegveld van Tripoli... maar het mocht de stad niet in, zegt Arjan Heenkamp van Artsen zonder grenzen. Ja, eergisteren hadden we een team dat, um, dat uh, aangestuurd werd door mij... Um, en mijn collega's vanuit Amsterdam, dat uh, we in Tripoli hadden staan... om te proberen daar met de autoriteit te onderhandelen... Um, om er binnen te kunnen, te, te, te kunnen komen. Het was meegegaan met het Nederlandse vliegtuig. Oh, ja. dat, uh, maar dat, dat is niet gelukt? De helaas, nee, dat is niet gelukt. Um, we, uh, het is heel erg lastig om, uh, um, om toestemmingen te krijgen van buiten, om contacten zelfs te krijgen. Op het vliegveld zelf hebben we de hele dag onderhandeld, maar uiteindelijk zijn ze zijn ze teruggestuurd, zijn ze het vliegtuig, uh, gesommeerd het vliegtuig in te gaan... en, uh, en terug te gaan aan, naar, naar, naar Nederland. Volgens artsen Zonder Grenzen is de situatie nu echt kritiek. En hebben veel mensen dringend medische zorg nodig. De Verenigde Naties besluit vandaag hoogwaarschijnlijk over mogelijke sancties tegen Libië. Gisteren kwam de VN vooral in spoedzitting bijeen. Voorafgaand aan die zitting riep VN-chef Ban Ki-moon op tot actie. Het is tijd voor de security council te consider concrete action... The hours and the days ahead will be decisive for Libyans and their country with the equally important implications de chef van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon. Een ware exodus is het dus. De vluchtelingenstroom vanuit Libië naar Tunesië. En de verhalen over wat allemaal in het Libië van Gaddafi aan de hand is... zijn over het algemeen dramatisch. Velen hebben hals over kop, huis en haard moeten verlaten... en zijn uren onderweg geweest. Verslag van Roel bij de Libisch-Tunesische grens. Half negen s'avonds. Nog steeds komen de nieuwe vluchtelingen de grens over. Heel veel mannen... Gastarbeiders, ook gezinnetjes, een vader met een huilend kind op de arm... gesleept met koffers, iemand zwaait met een grote Tunesische vlag. De aanleiding is natuurlijk verre van vrolijk. Maar toch is de sfeer aan deze kant van de grens, kun je wel zeggen. Een beetje uitgelaten, blij dat ze er zijn. En eenzelfde soort opwinding kom ik tegen bij een groepje hulpverleners... Met 24 mannen en vrouwen zijn ze vanochtend vroeg in de auto gestapt. We zijn venus een gouvernorat qui nomme Céliana, de nord-ouest de Tunisie, de distance de 600 km. 600 kilometer gereden vanuit het noordwesten van Tunesië. 12 uur onderweg geweest om iets te doen voor hun vrienden. Want zo noemen ze de mensen die op de vlucht zijn geslagen voor de dreiging en het geweld. We zijn naar Ben-Gerdin, speciaal naar Rassidir. om soutien aan onze confrères en onze amis égyptiens Egyptiën en Tunisiën. die venus geïnteresseerd hier dans onze terre. De Libiërs, de Tunisiërs, de Egyptenaren. En ze hebben het een en ander meegebracht: leuken, medicamenten, lucht, pijn. We hebben de cheeses en alles wat we kunnen. We hebben ons gebracht met vier voertuigen, allemaal goed geladen, met de helpers. Melk, medicijnen, water, brood en kaas. Zoveel als ze kwijt konden in de vier voertuigen die ze tot hun beschikking hadden. En dan kom je hier aan. Dan kijk je een beetje rond. En dan doet het pijn in je hart. Wat die Gaddafi doet, dat klopt niet met de Arabische mentaliteit. En dat klopt niet met de islam. Maar nu zijn ze veilig in het land waar de Arabische opstand begon. In Tunesië. En die meneer Gaddafi... ...zei ik meneer... ...zo iemand is een duivel. Als je zo tekeer gaat tegen je eigen volk. Een duivel. De spullen zijn afgeleverd. Wat nu? Nou, even slapen en morgenochtend vroeg weer terug. Weer twaalf uur in de auto. We gaan morgenochtend vroeg weer Reportage van Roel Pauta, dus bij de grens met Tunesië. Het belangrijkste wat wij merken in het Westen, dus ook in Nederland, is de olie natuurlijk. De prijs aan de pomp, daar zijn we erg in geïnteresseerd. En de oliemarkten zijn nogal onrustig. Daar gaan we over praten met Aad Corollier, energiespecialist van de TU Delft en het instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Moeten we ons als automobilisten zorgen maken? Nou, dat hangt er vanaf in hoeverre je een hoge prijzenprobleem vindt. Over het algemeen wel. ...omhoog zullen gaan en wat we ons zorgen moeten maken. Ja, want uh, er werd eerder deze week gezegd dat dit weekend zelfs een recordprijs zou worden bereikt aan de pomp. Is dat al het geval? Nou, dat weet ik niet, want je weet niet wat... <coughs> ik bedoel, de prijs is nu hoog inderdaad. Uh, relatief, ook ten opzichte van het verleden. Maar je weet natuurlijk niet of die nog gaat doorstijgen of niet. Waar hangt dat vanaf? Nou, dat heeft toch alles te maken met uh, de vraag en aan het aanbod van benzine op uh, de benzinemarkten. En oh, ja. diesel natuurlijk dat geldt ook. En dat wordt weer bepaald door de, um, de raffinaderijen. die in staat zijn om benzine en diesel te maken. van bepaalde soorten olie. Nou, daar zie je natuurlijk van dat de olie zelf. ...in Libië niet op de markt komt. En dat heeft niet zozeer een volume-effect, want dat kan ergens anders wel opgevangen worden. Maar de olie uit Libië heeft een vrij hoge kwaliteit. En dat betekent dat je er veel benzine en diesel relatief uit kan maken. Ja, maar toch lees ik overal dat hij niet zo heel veel zich onderdeel uitmaakt van de Nederlandse markt. En dat als so Saudi-Arabië, wat ze hebben gedaan, de productie verhoogt... ...dat alle problemen zijn opgelost. Ja, maar die, het gaat niet alleen om de Nederlandse markt in dit uh, verhaal. Het gaat om de, om de Europese, eigenlijk de hele Europese markt voor, voor olieproducten. En daar maakt de uh, Libische olie en ook de productie van benzine dus uit, die Libische olie. in de raffinaderijen met name in Italië en in Duitsland wel een belangrijk aandeel vanuit. En daar zie je die schaarste dus. Ja. Wel optreden. En een, een ander punt is dus dat het niet echt een absolute schaarste is. Hè. Ik bedoel, het is niet zo dat er gebrek is aan benzine. Alleen het feit dat er onrust is op die markt, leidt al tot op verwachtingen en dat leidt al tot op, uh, prijsverhogingen. Ja, dan nou kan ik me voorstellen dat er onrust ontstaat op het moment dat er, uh, op de markten dan op het moment dat er echt uh, iets, uh, iets gebeurt. Ondertussen is dit al weer een aantal dagen uh, aan de gang. Uh, komt de markt dan ook niet een beetje weer tot inkeer dat ze denken, nou ja, oké, okay, we hebben ook wel olie op andere plekken in de wereld. Ik denk dat dat, dat al uh, dat dat, effect, dat zit er al in. Want ik bedoel, als, die, als er echt sprake zou zijn van een echt tekort. dan was die, uh, die prijs wel hoger geweest. Ja, het is dus allemaal nog psychologie. De hele oliemarkt heeft te maken met psychologie en een klein beetje techniek. Een klein beetje techniek. Dus nou. we, moet, we moeten afwachten en hopen dat de psychologen, uh, laat me zeggen, uh, het, uh, het hoofd uh, een beetje koel cool houden. Nou ja, het belangrijkste het is, is dat er niet gebeurt ook. met de productieinstallaties in Libië. Ik bedoel, als dat intact blijft en er, is een, er vindt een wisseling plaats, dan zal die olieprijs binnen no time weer teruglopen. Ja, en wat, want dat is wel echt iets. Ik bedoel, dat in Libië, we zien ook, er zijn ook berichten over aanslagen op uh, olieinstallaties, bijvoorbeeld in Irak en zo. Als dat echt grote vorm aannemt, dan hebben we wel een probleem te pakken. Dan krijg je echt een substantiële aanpassing van de productiecapaciteit. Ja. En dat, dat leidt echt tot, tot het hogere prijzen en blijvend hogere prijzen. Hoewel die ook op de duur natuurlijk wel weer zullen worden opgevuld. Maar dat is een langere termijn uh, situatie waar je dan in zit. Ja, maar goed, het blijft hoog. Dat is het slechte nieuws waar we deze zaterdag mee moeten beginnen. Meneer Corrier, ik dank wel voor de toelichting. Geen dank. Goedemorgen. Avant terrible van de mode en gezichtsbepalend voor Dior. Modeontwerper John Cagliano is in grote problemen gekomen... met de politie en het modehuis. Daarover straks meer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Eerst de fraude, want met vragen over fraude... kun je vanaf vandaag terecht bij de fraude-helpdesk. Via de gewone post, maar dan vooral via internet... proberen criminelen geld uit de zak te kloppen van nietsvermoedende mensen. Verslaggever Garry van Pinkster nu in gesprek met Fleur van Eck... En verwrek is directeur van de Helpdesk. En ze praat ook met Kees Schep, die als fraude-expert van de politie advies geeft aan de nieuwe Helpdesk. Hij begint met het voorlezen van een brief waarin staat dat de ontvanger zogenaamd een prijs heeft gewonnen. Dringend. U hebt een contante geldprijs gewonnen. Totaalbedrag 143.275 euro en 25 cent. Het geld is van u, maar u moet onze kantoren bellen, omdat u anders het gehele contante prijzengeld niet zult ontvangen. Voert uw pincode in als u daartoe wordt gevraagd. En wat gebeurt er nou als je dit echt doet? Ik heb het zelf geprobeerd. Je krijgt dan een antwoordapparaat... en dan wordt je gevraagd om uw pincode in te vullen. En ik uh, heb het natuurlijk helemaal uitgeluisterd. Ik heb alle instructies opgevolgd totdat ik aan het laatst... werd mij gevraagd om 40 euro vooruit te betalen. Heeft u die 40 euro betaald? Die 40 euro heb ik niet betaald, want ik weet wel dat dit uh, fraude is... Want wat gebeurt er dan als je wel die 40 euro betaalt? Dan hoor je niks meer. Is het de laatste tijd nou zo erg met die fraude? Ja, je ziet uh, zeg maar de laatste 15 jaar... zie je een aantal uh, fraudevormen ontstaan die uh, we voordien niet uh, kenden. En dat is met name door de komst van, uh, van het internet is dat enorm uh, toegenomen. Wat is nou de laatste trend binnen het oplichterswezen? Wat we nu met name zien... Uh, zijn de fraude de romantic scams of de fraude via dating uh, sites? Uh, dat neemt de norm toe. Dat is een hele, hele gemene vorm van fraude... omdat met uh, de emoties van mensen wordt gespeeld. Uiteindelijk gaat het, uh, gaat het de, de fraudeur om geld. Die wil op een of andere manier toch geld hebben. Allerlei uh, voorschotten willen ze verkrijgen. Dat is uiteindelijk het doel van de fraudeurs. Mevrouw Fleur van Eck, u heeft nu een samenwerking met de overheid om fraude te voorkomen. Bent u zelf wel eens bijna in een fraude getrapt? Nee. <laughs> Nee, ik heb wel een keer een aanbieding gekregen. Een vreemde aanbieding. Eh, waarbij ik dacht, gut, ik heb een prijs gewonnen. En eh, dan moet ik naar een een of ander zaaltje in reden om die in, in ontvangst te nemen. Eh, ik moest eerst een antwoordkaart opsturen met mijn gegevens. Eh, dat eh, zie je ook heel vaak. Dat gegevens eh, worden gevraagd van mogelijke slachtoffers. Om eh, daar ook vervolgens weer handel mee te drijven. Om, om suckers lists aan elkaar door te spelen. Dat zijn dus eigenlijk lijsten van suckers zou je ja, ja, kunnen zeggen. Ja, daar is een hele handel in, uh, weten wij. En uh, dan hebben we het hier ook uh, over die aanbieding die ik zelf thuis kreeg... over zaken waarvan wij weten dat hier georganiseerde criminaliteit... wereldwijd waarschijnlijk achter zit... Als ik nou bel met de politie of ik bel met u... wat is dan het verschil in de behandeling die ik krijg? De politie heeft natuurlijk ontzettend veel zaken... die is niet gefocust op alleen financieel-economische criminaliteit. En wij zijn daar specifiek voor in het leven geroepen. Dus ons werkterrein ligt alleen op fraudezaken. Daarom weten we daar ook veel van. Dat is al een heel groot verschil. Nou moeten er op allerlei dingen bezuinigd worden... en dan gaat de overheid een half miljoen in dit initiatief... Uh, u moet dat zien als een investering in het uh, voorkomen van uh, geldstromen de verkeerde kant op. Namelijk naar de, in de zakken van uh, oplichters. En in feite investeer je in uh, een, een hele hoop geld dat uh, in de witte economie blijft. Dat is enorme winst voor de schatkist. Zaterdag is de eerste dag dat deze helptest begint. Hoeveel telefoontjes verwacht u vandaag? Ik, uh, uh, ik weet het niet. Ik uh, ben erg benieuwd uh, hoe, hoe goed men ons weet te vinden. Um, maar in ieder geval zitten de medewerkers klaar tussen tien en twee... bij wijze van uitzondering in dit weekend. U kunt ze dus bellen. En hoe dat allemaal moet, ik zou zeggen... ga naar het internet, vrouw de helpdesk, dan vindt u het vanzelf. De reportage was van Garry van Pinksteren. In Nederland is de woningmarkt ingestort. Maar in België breekt hij alle records. Ondanks de economische crisis en de politieke crisis bij de zuidenburen. De huizenprijzen stijgen. En de Belgen sloten vorig jaar voor een recordbedrag hypotheek af. Onze correspondent Joris van Poppel die zoekt uit waarom. Op de grootste bouwbeurs doet hij dat. De grootste bouwbeurs van België, de e-bouw. Als hij de berg snel wil bouwen en hij wil het uitzicht van... Verleid metselwerk, dus met een dunne voeg, is dat de steen om te bouwen. De Iluzzo gevelsteen. Ik zie een steen hier met een, een bruine steen met een opstaand randje en twee puntjes erin. Ja, dat zijn, eigenlijk zijn dat twee steunvoetjes. En die twee steunvoetjes die zorgen ervoor dat de steen stabiel ligt. Zodat er ook heel snel gemetseld kan worden. Dat gaat, heel, dat gaat veel sneller dan traditionele steen. Bakstenen, gevelstenen... ...plafondplaten, houtvuur, zwembaden... ...alles wat maar met bouwen te maken heeft... ...is hier te krijgen, op de Batibouw. De grootste bouwbeurs van België, van de hele Benelux zelfs. En je bent eigenlijk geen echte Belg als je hier nooit bent geweest. Ik zie hier mensen lyrisch staan wrijven over de ruggen van bakstenen... ...zegt Geert Maas, de baas van Batibouw. Dat zijn mensen zoals u en ik met een droom. Een droom van een eigen huis, een droom van een eigen woning... ...die ze bouwen of die ze kopen. Je kan je niet inbeelden hoeveel zwembaden er worden gebouwd, hoeveel terrassen er worden aangelegd, hoeveel lounge meubels. Hoe verklaart u die bouwwoede? Waar komt die bouwwoede vandaan? Het zit in onze genen. Er is een spreker dat zegt we zijn, de Belg is met een baksteen in zijn maag geboren. Wij willen per se onze eigen woning hebben. Een eigen woning is jouw pensioen van later. Een vrouw van een jaar of 20 tussen de bakstenen. Heeft u ook een baksteen in uw maag? Ja. Uh, waarschijnlijk wel, ja. Waarom bent u hier? Wij zijn van plan om zelf een huis te bouwen en hier hebben we alles samen. En wat voor een huis gaan jullie bouwen? De nieuwe trend in België die zal uh, zullen bakstenen zijn van met een vrij donkere patine naar het blauwachtige toe met een lichte nuance in. Zegt Theo Willens van Dakpannen en Bakstenenfabriek Wienerberger. Waarom kopen de Belgen zoveel bakstenen? Waarom bouwen ze zo graag een eigen huis? Er is in België een heel oud woningbestand, anders dan in Nederland. Dat betekent dat er heel veel huizen staan die eigenlijk niet meer geschikt zijn om te bewonen. En er is een hele grote renovatiemarkt dit moment en ook heel veel woningen zijn niet meer te renoveren, dus worden ze afgebroken. En daarom, en daarom... wordt er continu gebouwd in België? Geert Maas, directeur van Batibouw. Hier heb je een, een fermette stijl, naast een... Fermette is een boerderijtje. Een boerderijtje of een, of een landelijke woning. Naast een hypermoderne, cubistische, minimalistische woning. Het kan bij ons. Maar daarom is het ook zo rommelig in België. U noemt het rommelig, wij noemen dat vrijheid. Zeker de Belg heeft liever zijn woning in zijn stijl... Dan een opgelegde structuur met... En nu moet het allemaal in rode of zwarte bakstenen zijn. Theo Wellens van bakstenenfabriek Wienerberger En de steen daarboven is ongeveer hetzelfde qua look, qua kleur... Maar heeft een hele vlakke afgeschaafde structuur. En noemt men een wassenstricht. Dat is een hele oude techniek die in Nederland heel veel opgepikt is de laatste tijd. En die, de, uh, deze stenen komen uit Nederland? Die komen uit Nederland allemaal. Deze stenen komen uit Nederland, inderdaad. Dus die bakstenen die iedere Belg in zijn buik heeft, dat is grote dat dat een Nederlandse steen is? Absoluut. Nederland hebben jullie rivierklei... die bepaalde andere tinten geven aan een mensenbak dan. Bijvoorbeeld in België. We hebben veel roodbakken te klei. Met die baksteen in de maag, die Nederlandse baksteen... komt het wel goed. De voorspelling voor dit jaar is dat de Belgen... weer een record aantal huizen gaan bouwen. En dat zei onze correspondent in België... Joris van Poppel. Komende vrijdag presenteert Christian Dior de herfst- en wintercollectie voor komend jaar. Maar het is zeer de vraag of de modeontwerper en creatief directeur van het befaamde Parijse modehuis John Cagliano daarbij zal zijn. Hij werd namelijk donderdag opgepakt nadat hij antisemitische opmerkingen had gemaakt tegen een stel op een terras in Parijs. Cagliano is inmiddels weer op vrije voeten, maar Dior heeft hem op non-actief gesteld. Daar gaan we over praten met een groot modekenner en publiciste, Pauline Theréhorst. Goedemorgen. Goedemorgen. Met uw verdrag... Uh, bent u verrast door het uh, gedrag uh, van uh, Caliano? Ja, eigenlijk wel. Hij, uh, hij is al twintig jaar uh, de ontwerper van Dior, uh, bijna twintig jaar. En uh, ja, als zo iemand dan uh, z n, z n, uh, in, in het openbaar uh, op deze manier tekeer gaat, dat is, uh, dat is nieuw. Want ja. hij heeft toch al die tijd zich heel erg goed gedragen. Ja, is, het, is, is dan de, de beroemdheid hem naar het hoofd gestegen? Ik weet het niet, ik weet ook helemaal niet. We zijn er allemaal niet bij geweest. Ja. Er komen tegen tijdige berichten of die dat allemaal wel gezegd zou hebben. Maar dat hij is opgepakt wegens het is zeker. En dat ook dat moet je niet overkomen. En wat hij allemaal gezegd heeft, het schijnt een, een, een ruzie geweest te zijn... die uitgelokt is van weerskanten. En uh, ja, ik geloof ook dat ze hem niet herkenden. Misschien was hij daar ook wel zo boos over. <lacht> zeg maar eventjes als, als modeontwerper, want hij is heel speciaal. Maar wat maakt hem speciaal? Uh, nou, het is iemand die, die 16 jaar geleden, um, zo ongeveer was het, um, uh, bij Dior is gekomen vanwege een heel bijzondere Engelse, ex extreme stijl. Uh, dat kon dat huis op dat moment ook wel gebruiken. Het was, uh, het was nogal ingedut. En um, hij heeft dat allemaal vermengd met, met ja, wilde theaterachtige um, uh, um, zaken die, die, die, die dat huis heel erg uh, ja, bijzonder hebben gemaakt. En, en ja voor iedereen. Uh, um, uh, ja, en dat merk belangrijk hebben gemaakt voor alle tassen en alle andere dingen die er ook nog mee verkocht konden ja. worden. Is hij Dior? Absoluut. Ja. Dus je ja. kan hem er eigenlijk niet uitknikkeren. Het is iemand die ook net weer heel veel uh, publiciteit heeft gehad... met een prachtige culture-show. Dus dat uh, ja, het is heel bijzonder. En bovenin de Oscars uh, komen nu ook in problemen. Want met Lee Portman zou, een, zou van, van uh, Black Swan zou een jurk van hem dragen. En daar wordt nu ook al aan getwijfeld. Dus dat is er ook maar heel probleem maakt. Ja, nou, niet alleen de Oscars, maar ook gewoon uh, de modeshow van komende vrijdag. Uh, ja, ook, ja. ja en als hij er niet bij is, wat, wat, wat voor invloed heeft dat dan? Dat is heel, heel belangrijk. Uh, dit soort mensen dragen natuurlijk zo'n merk. En, uh ja, ook, ook bijvoorbeeld voor de, voor de finishing touch van een, van een show. Natuurlijk is alles al klaar, maar er zijn natuurlijk altijd op laatste moment dingen met verschillende nachten lang door te werken vlak voor zo'n show. Allerlei details die zo'n show dan echt heel bijzonder maken. En met een show wordt weer een volgend seizoen neergezet. Ja, en als je dat niet goed doet, dan, uh, dan scheelt dat onmiddellijk uh, enorm ook in de inkomsten. Dus dit is echt een ontzettend belangrijk uh, moment en eigenlijk het meest vervelende moment om, om op non-actief te worden gesteld. Absoluut absoluut. En dat ze dat hebben gedaan onmiddellijk, uh, ja, daar, daar, dat is, dat, dan kun je ook zien hoe een belangrijk imago is voor een, uh, voor een modehuis. En het is dus nog helemaal niet zeker wat hij gezegd zou hebben. Nee, en, en maar dat moet je. Toch hebben ze hem al uh, op dit moment eventjes op non-actief. Precies, want voor je het weet gaat het praatje om het zomaar heel simpel te zeggen de wereld door. Ja. Duidelijk, je, je kijkt me naar alle sites, overal staat dat die antisemitische uitlatingen Zijn advocaat ontkent het. Hij zegt zelf uh, via hem uh, dat hij helemaal dat het dat er een ruzie is geweest, maar wat hij heeft gezegd is niet duidelijk. Maar dat kleeft nu al aan en dat is dramatisch. Ja, precies. Nou goed, we hebben een klein inkijkje gekregen in de modewereld. Mevrouw Theréhoos. Dank u wel. Pauline Therreos was dat publiciste en mode dus over het op non-actief stellen van John Cagliano. Goed, dat was het nieuws van deze ochtend. Maar er is nog veel meer leuks. Zo dadelijk natuurlijk, Turie Venricht met de samenvatting van het nieuws. En daarna gaat u los bij de Tros nieuwsshow Onder andere over narcose bij tandartspatiënten. Moet dat meer worden gebruikt? Vrouwenvoetbal. Kees Bomaan komt vertellen over de Statenverkiezingen. En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 In Irak hebben militanten een aanslag gepleegd op de grootste olieraffinaderij van het land. Daarbij zijn vier medewerkers gedood. Er wordt brand en de productie is stilgelegd. De raffinaderij was een aantal jaren in handen van de militanten... die met de opbrengsten hun aanvallen financierden. Daarna kreeg de Iraakse overheid weer de controle over de raffinaderij. De mars op Tripoli lijkt er zijn uitgemond in een bloedpad... Zo'n 50.000 tegenstanders van de Libische leider Gaddafi... begonnen gisteren aan de optocht naar de hoofdstad. Toen ze bij Tripoli aankwamen... zouden ze vanaf gebouwen zijn beschoten door troepen van Gaddafi. Ooggetuigen hebben aan het Amerikaanse persbureau EP gemeld... dat daarbij doden zijn gevallen. Nieuw-Zeeland houdt er rekening mee... dat het dodental door de aardbeving van dinsdag zal oplopen tot boven de 300. Er zijn nu 145 slachtoffers geborgen en er zijn bijna 200 vermisten. Het is vrijwel uitgesloten dat onder hen nog overlevenden zijn. En in Hoensbroek in Limburg zijn vanochtend vroeg een paar huizen ontruimd vanwege brand. Het vuur pakte uit op de tweede verdieping van een woning boven een schoenenwinkel. zijn geen gewonden. De mensen die in Hoensbroek hun huis uit moesten zijn opgevangen door de gemeente. De brand is inmiddels geblust. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van weer Online. Vandaag en morgen is het bewolkt, nat en staat er veel wind. Na het weekend wordt het droog en dan is er ook weer ruimte voor de zon. Vandaag begint nevelig of mistig en hier en daar valt er ook wat lichte regen. In de loop van de ochtend trekt er vanuit het westen een storing het land binnen en dan gaat het harder regenen. Ook vanmiddag verloopt het regenachtig, pas tegen de avond wordt het droger. Daarbij staat bovendien een stevige zuidenwind met een middagtemperatuur tussen 7 en 9 graden. Morgen dan draait de wind naar het westen tot noordwesten neemt dan ook toe in kracht. In de kustgebieden staat een krachtige tot harde wind met windstoten tot 80 km per uur. De dag verloopt verder bewolkt en er valt de hele dag regen bij maximaal rond een graad of acht. Na het weekend komen we in rustige vaarwater. Op maandag is er nog veel bewolking, maar blijft het wel droog. Vanaf dinsdag zijn er zonnige perioden, bij temperaturen overdag rond een graad of zeven. En in de nachten rond of net onder het vriespunt.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. Goedemorgen. Bijna vier minuten over half negen. Wat gaan we doen? Om negen uur komt Jaap Dirkmaat van Das en Boom... Ja. Die hebben ze namelijk opgericht, die vereniging. Jaap is boos over hoe het kabinet de natuur veronachtzaamt. En hij is niet de enige. Kijk maar naar de oproep van oud-minister Winsemius, Die zegt, als u om de natuur geeft, niet op de VVD stemmen. Daarna de psyche van Gaddafi. Hoe gek is die man eigenlijk, vraagt menigeen zich af. Daarna het vroede vrouwenvoetbal. Het scoort kennelijk onvoldoende, want AZ en Willem II houden ermee op. Marleen Molenaar komt. Zij was manager van AZ en die deden het eigenlijk heel erg goed. De wielrenners en hun oortjes wel of geen oortjes. Er is een hoop gedoe over, daar hebben we het ook nog even over. En het laatste onderwerp, dat uur, ouderen en seks. Ja, dat je ouders het deden vond je vroeger al eng en vies. Laat staan je opa en je oma. Maar ja, <lacht> toch zou het... Ja. ja, dat is toch zo? Ja, ik probeer het me voor te stellen, maar dat lukt niet. Toch zou het serieuzer genomen moeten worden. Juist niet lacherig erover doen, okay. zegt Aagje Swinnen. Uh, goed, om um, tien uur, dan komt schrijft Stefone de van der Meer. Ze heeft een nieuw boek, filmcriticus Robert Blokland over de... Oscars en een nieuwe bijzondere computergame van Lieslore Goedhart, waar ze een uh, prijs voor krijgt, misschien. En in het doet vandaag de boeken. Zometeen gaan we het hebben over extreme uh, angst voor tandartsen. Sommige mensen laten zich gewoon al helemaal uh, platspuiten. Maar eerst, ja, de uh, verkiezingen natuurlijk. Precies, hè. want bij de provinciale Statenverkiezingen stemmen we voor ja. Ja, waar stemmen we eigenlijk voor? U heeft in ieder geval nog vier dagen om daarachter te komen. Haagse politici lijken er belang bij te hebben u wijs te maken dat het vooral om de landelijke politiek draait. Premier Mark Rutte roept de kiezers op om VVD, PVV of CDA te stemmen. En die laatste partij, het CDA dus, wordt overigens uit de wind gehouden door die coalitie partners, want ze zijn al zielig genoeg, zo is besloten. En ondertussen probeert de oppositie met man en macht een meerderheid in de Eerste Kamer voor elkaar te boksen, om een vuurgehoopte nieuwe kabinetsformatie mogelijk te maken. Over de verkiezingscampagnes gaan we praten met politiek commentator van Eén Vandaag en presentator van het Toskamerbreed, Kees Boman, zit in de studio in Den Haag. Goedemorgen, goedemorgen Kees. Morgen. Goedemorgen. Eh, eh, nou ja, laten we beginnen met het, de Telegraaf, die heeft de, de grootste kop. Linkse winst, een slecht voor voor het land, zegt premier Rutte. Ja, daar moet ik tegen zijn? Nou, dat weet ik niet. Zeg het is. Ja, nou, het valt natuurlijk heel erg... Uh op dat uh, de campagne voor ja, de, de Provinciale Staten, maar het lijken eigenlijk wel verkiezingen voor de Tweede Kamer, oh. ze heten alleen uh, verkiezingen voor de Provinciale Staten, dat die campagne echt stevig uh, begonnen is in uh, zijn laatste doorslaggevende fase en in de grootste krant van Nederland, die ook nog eens op zaterdag door veel meer mensen dan door de week wordt gelezen, zo'n groot dubbel interview. Zij gaan daar echt voor. Het is, een, uh, het is ook een verhaal, een beetje, als je zo groot jezelf, wil neerzetten, dan uh, oogt het zelfverzekerd. Maar het komt natuurlijk ook voort uit uh, angst, want ze zijn bang... dat ze het niet redden, deze coalitie. En dan gaat het natuurlijk over die meerderheid in de Eerste Kamer. Ja, want de foto erbij, die vraagt, uh, ziet er nog blijer uit dan Rutte? Ja, zo He? opgewekt wist ik eigenlijk niet dat je nee. kan zijn. <laughs> nee. <laughs> zeg, uh, uh, uiteindelijk, het zijn de Provinciale Statenverkiezingen... het is natuurlijk al duizend keer gezegd... daar gaat het dus eigenlijk toch niet meer over. En misschien is dat ook wel terecht, of niet? Nou, het is een beetje dubbel. Uh, de meeste mensen, en in de Randstad uh, is dat zeker zo het geval... Uh, mensen weten eigenlijk niet wat die provinciale staten precies doen. En ze doen op zich natuurlijk wel belangrijke zaken. Dat heeft te maken met, uh, met wegen, met wat we dan deftig noemen... de infrastructuur, uh, het water, uh, het milieu, de natuur, noem maar op. Ze zijn wel belangrijk, maar we zien er eigenlijk weinig van. We lezen er ook nooit over in de krant over heftige debatten. Ze zullen af en toe wel plaatsvinden, maar we weten het niet. Het is niet onbelangrijk. Maar ja, er staat natuurlijk nu iets anders op het spel. Die staten kiezen nu eenmaal die leden van de Eerste Kamer. Indirecte verkiezingen zijn dat eigenlijk. Wij gaan er hier over, maar die staten wel. En die Eerste Kamer is natuurlijk heel erg belangrijk... want elke wet die in de Tweede Kamer komt... moet ook nog eens door de Eerste Kamer worden goedgekeurd... Of niet? Dus het is voor een kabinet, welke het er ook zit, altijd belangrijk dat je in de Eerste Kamer en niet alleen in de Tweede een meerderheid hebt. En daar gaat het natuurlijk Precies. Om. Kees, maak ons nog even duidelijk. Is het nou inderdaad zo dat uh, uh, de regering eigenlijk naar huis kan als die geen meerderheid daar krijgen? Of is dat... Onzin, daar gaat steeds de discussie een beetje ja, over. Nou, Je hebt zelf al het antwoord gegeven, dat is onzin. Uh, het kabinet kan ook, en dat hebben we ook al gezien in de Tweede Kamer... proberen ad hoc, hè, zeg maar tijdelijke meerderheden vinden. Dus niet zozeer de meerderheid krijgen door steun uh, van de uh, coalitiepartners... maar eventueel ook uh, met steun van de oppositie. Dat hebben we gezien bijvoorbeeld met die missie naar Afghanistan... waar de oppositiepartij GroenLinks een steuntje in de rug gaf aan het kabinet. Nou, zo kan het ook. Ook in de Eerste Kamer gaan. Maar lastig is het wel. Het wordt heel erg moeilijk. Elk wetsvoorstel wordt een tour de force om dat door die Kamer te slepen. En ja, als je daar niet een, uh, niet een meerderheid hebt, dan moet je steeds hard aan het werk om dat, uh, ja, om, om dat te doen slagen. En je bent dus heel erg afhankelijk van die uh, senatoren. En die senatoren vinden dat natuurlijk zelf hartstikke leuk dat ze heel veel macht hebben. Dus ze gaan het kabinet, want het is ook leuk om er iets van te maken als je daar eenmaal zit, heel moeilijk maken. Dus het is niet fijn... Voor nee. een kabinet. Nou, in uh, campagnetijd zetten die politieke partijen altijd hun uh, beste beentje voor. Laten we eens even kijken naar hoe de verschillende partijen deze campagne het nieuws haalden. De VVD trapte af met de campagne dat er nu echt toch 130 reden uh, mag worden op de snelweg. Gaan ze daarmee zetels uh, winnen? Nou ja, ik denk dat er heel veel mensen zijn... het hangt een beetje vanaf wat voor auto je rijdt en of je er een hebt... Uh, die het heel prettig vinden om s'nachts bijvoorbeeld... als het muis stil is op de snelwegen... vooral die mooie weg tussen Utrecht en Amsterdam... Ja. Om, over, eh, om even flink te planken. Ja. En er zijn veel mensen die daar in het café, zou ik maar zeggen... of op verjaardagen over praten. Wat raar toch dat je zo langzaam daar kan rijden. Ik denk niet dat het van doorslaggevende betekenis nee. is. Ik denk ook dat het internationaal niet een kwestie is die op de agenda staat. Maar voor de VVD is het wel een issue. Ze ja. hopen daar een beetje populair van te worden. Ja, we luisteren nog even. Het was inderdaad mijn voorganger Nelly Kroes die in 1988 Nederland van 100 naar 120 km per uur bracht. En nu in 2011 gaan wij van 120 km per uur naar 130 km per uur. Nou, de wapenfeit van... Wat het klinkt meen. dat lullig trouwens, is het zo hoor, hè? Ja, alsof het daarom gaat. Maar goed, uh, dan het CDA-case. Uh, uh, mocht niet al te hard worden aangepakt, hè, want ze zijn al zielig genoeg. Uh, maar goed, de voornaamste kritiek komt uh, van binnenuit. Dat is net als bij de uh, VVD. Hè. Semius, die uh, gisteren in de NSC zei: uh, als je voor om de natuur geeft, moet je niet op de VVD stemmen. Kees Veerman die zegt dat niet. Die verloogt zijn eigen roots niet, maar levert wel stevige kritiek op Maxime Verhagen. Ja, het maar... CDA, CDA heeft het natuurlijk uh, razend moeilijk. Dat is een uh, partij die intern met zichzelf in de knoop zit. En dat komt vooral omdat een belangrijk deel. Zeker een derde. Dat hebben we op dat uh, uh, congres gezien in oktober. Dat hebben we allemaal kunnen zien. De videoband is overigens nog steeds bij het CDA te kopen van dat congres. En uh, het CDA, ja. een derde van het CDA uh, ik wil helemaal niet dat er geregeerd wordt uh, met steun van de PVV. En dat is nog steeds een groot probleem. Het CDA gaat ook heel erg verliezen. Maar let wel, het CDA uit de wind houden. Er zijn natuurlijk wel twee, twee geheime wapens ingezet. En dat is namelijk niet de virtuele leider Maxime Verhagen. Maar het is uh, uh, de heer Bleker, de staatssecretaris van, uh, van Landbouw. Die is uh, eigenlijk niet van de buis weg te slaan. Ik denk dat ze hem op het ministerie niet meer herkennen. Maar op televisie <laughs> is hier uh, bijna elke dag van morgens, vroeg, s avonds laten tussendoor op de radio. En de tweede die veel ingezet is, is uh, Gert Leers. De man die het uh, meest uh, sensitieve onderwerp, uh, politieke onderwerp... op dit moment in handen heeft, namelijk de integratie, asielbeleid, vluchtelingen. En die roept steeds hard optreden, dat is een beetje PVV-rug. En dan heb je Bleker die zegt weer, ik moet eigenlijk niks van de PVV hebben. Nou ja, daar wordt het voor de CD, potentiële CDA-kiezer niet duidelijker op. Maar het geeft wel aan... Uh, hoe gespleten deze partij is. En ja, het valt inderdaad op wie niet te zien is. Maar ja, ze doen er e alles aan. Even voor de mensen die het gemist hebben... even nog een heel klein stukje uit die toespraak van... Bleker waarin hij die, die dingen zegt over uh, de PVV. Ja. Ik zal u zeggen dat ik de afgelopen twee weken... een moment had waarop ik dacht... als ik partijvoorzitter was... was ik er even met het gestrekt been ingegaan. Tuigdorpen. Al in het woord al. Werp ik verre van me. En het idee wat erachter zit... dat je mensen afschrijft en maak in tuigdorpen opbergt, dat werp ik verre van me. Ik vind het in strijd met elke vorm van fatsoen om zo over mensen te praten. Maar dat soort ideeën en dat soort terminologie, ik moet er niets van hebben en dan ook totaal niets. Grappig dat hij steeds zegt, ik werp het verre van mij. Hè? Dat klinkt heel uh, een bijbels woordgebruik bijna. Ja, nou ja, in, in, in, hij komt ook uit die kring. Dus ja. ik kan <laughs> dat niet helemaal uh, op kennis checken. Mm, mm -hmm. Maar uh, ja, het komt natuurlijk wel aan, maar het is buitengewoon opvallend. Het is zo'n uh, precair uh, samengestelde coalitie. Die steun van de PVV is zo belangrijk. En Wilders is natuurlijk niet de makkelijkste in de samenwerking... in die zin. En dus is, nou ja, Ik kan me voorstellen dat Wilders daar ook heel erg boos over was. Bleker heeft ze excuses aangeboden na deze uitspraak. En s'avonds, een dag later dus, ging hij bij uh, Pauw en Witteman... Uh, waar hij uh, bijna... Uh, uh, part-time in dienst is. Daar ging hij nog eens een keer het hele verhaal dunnetjes over doen. Dus ja, en waarom doet hij dat? Dat doet hij om dat kritische deel van het CDA, het CDA wat eigenlijk een beetje aan het afscheid, de CDA-leden en stemmers die afscheid aan het nemen zijn van die partij, om te zeggen, ja, we werken wel samen met de PVV, maar we denken niet hetzelfde als deze partij. Ja, of het lukt, dat is de vraag. Ja, jij uh, ziet meer uh, van deze types en uh, hoort meer van dit soort redenering voor de gewone krantenlezer en ik reken mezelf daar ook maar gewoon bij, denk ik, hoe krijg je voor elkaar om je hier nog uit te klitsen eigenlijk? Ja, dat is ook heel moeilijk. En daarom hoor je ook van die tegengestelde opmerkingen. Aan de ene kant, we zijn heel kritisch naar de PVV. En aan de andere kant, dat doet Gert Leers bijvoorbeeld op dat asielbeleid. We willen heel hard zijn. Dus zeg maar net zo hard als wat de PVV van ons vraagt. Die partij is gewoon in de war. En dat is het grote probleem. En we gaan dat natuurlijk zien uh, bij de uitslag van, ja. uh, van die verkiezingen. Ja. De PVV schreef een verkiezingsprogramma voor verstandelijke gehandicapten. Hè? kan ik me voorstellen. <laughs> nou ja, uh, ik ga het natuurlijk heel lacherig over doen. Uh, even maar een quote. Dat is heel serieus. Alle mensen verdienen een goed leven. Voor de partij, voor de vrijheid, zijn alle mensen belangrijk. Ja. Zullen het nu al die geestelijke gehandicapten op de PVV gaan stemmen? Ja. Nou ja, daar, ik denk dat het nog te vroeg is daar een helder uh, analyse op los te laten. Laat ik nee. het zo maar netjes zeggen. Maar goed, het is uh, belangrijk om uh, iedereen, uh, hoog, laag opgeleid, uh, wel of niet gehandicapt, te informeren over de democratie, zou ik maar zeggen. Dat is mooi gezegd, denk ik. Ja, prachtig. En dan nog de Partij van de Arbeid. Die wil alsnog de hypotheekrenteaftrek voor uh, woningen boven 1 miljoen invoeren. Hè? Ja, nou, uh, hoe wil je uh, ja, dat bereiken vanuit de provinciale staat? Ja, dat is natuurlijk allemaal uh, onzin. En dat eigenlijk is dat wel een op opvallend iets bij deze verkiezingen. Het gaat over de provincie, maar er worden eigenlijk alleen maar landelijke thema's gebruikt. Inderdaad, de hypotheekrente, het strenger straffen of het niet strenger straffen, het asielbeleid, daar gaat de provincie helemaal niet over. Maar zo wordt er elke dag een uh, ballon opgelaten om die kiezer maar uh, te paaien. En de Partij van de Arbeid doet dat bijvoorbeeld met dit soort onderwerpen, maar er zal de komende dagen nog wel meer uh, aan ons voorbij trekken op dit vlak. Ja, Keesie, Jullie hebben een paar uitzendingen vanuit de provincie gedaan. Ja. Uh, gaat het dan uit uiteindelijk daar bij die gesprekken toch ook over die landelijke thema's? Of gaat het dan meer voor de vorm over de plaatselijke industrieterreinen... en, en, en, en, en net handige fietspaden, weet ik het? Of gaat het toch... Uiteindelijk om die landelijke politiek? Nou, wij zijn in Friesland geweest en we zijn in uh, Limburg. Limburg geweest. En wij zitten dus nu in Den Haag. Dat is oh. natuurlijk wel een heel erg Randstad en uh, bovenop het Binnenhof. Maar we hebben wel degelijk geprobeerd toch aandacht aan die provincie te besteden. En daar ook provinciale uh, lijsttrekkers uh, voor in de uitzending te hebben. En uh, ja, ik vind toch, of wij vinden van tolskamerbreed... dat je wel aandacht moet besteden aan daar waar het eigenlijk strikt genomen bij die verkiezingen om gaat. En dat zijn wel die staten. Maar natuurlijk praten we over de landelijke betekenis. Want let wel, uh, die verkiezingen zijn van... Hele grote invloed over, uh, ten aanzien van het, uh, het landelijke politieke beeld... en het voortbestaan uh, van dit kabinet. Het is echt razendspannend. En wie het niet begrijpt of denkt, hey, wat is er woensdag aan de hand... ik kan het me nauwelijks meer voorstellen, want de kranten staan er vol van. Huh. He, de, luister even, jij, jij hebt het antwoord eigenlijk al gegeven. Als er nou geen meerderheid voor VVD, CDA, PVV komt... dan hoeven we dus waarschijnlijk niet naar de stembus, zeg jij. Nou, leg dat nog eens uit. Nou, de, de, ja, de, de twee stromingen, dan is het land onregeerbaar... is de ene stroming en de andere stroming zegt... nou, we krijgen dat voor elkaar. En jij zei net ook eigenlijk... nou, er is natuurlijk gewoon altijd de mogelijkheid... dat je daar in die Tweede Kamer uiteindelijk weer meerderheden... bij die oppositie probeert te krijgen. Ja, nou, uiteindelijk is het zo... het zal het, het, het klimaat binnen de coalitie gewoon enorm verpesten... als die coalitie geen meerderheid haalt. Dan, dat is toch een depreciatie, een deftig woord eigenlijk het afkeuren van de kiezer voor wat dit kabinet uh, doet. Dus zo simpel is het. En er komt nog iets anders bij als de PVV groter wordt in die Eerste Kamer dan het CDA. Dan wordt het voor het CDA wel heel erg moeilijk als tweede regeringspartij ja. om uh, dan verder te gaan. Dus ik kan het heel ingewikkeld zeggen, maar ik probeer het simpel. Als deze coalitie geen meerderheid in die Eerste Kamer heeft, dan zijn de dagen geteld. Nou, het kan vier jaar duren, maar geteld zijn ze wel. Hartelijk dank. U hoorde Kees Bouwman over de Provinciale Statenverkiezingen en de verkiezingscampagne. Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u ook bij onze website terecht www.newshow.nl. En uh, nou ja, u hoorde het Kees al zeggen, de uh, Kamerbreedte komt dadelijk uit Den Haag om eventjes over 11. Hartelijk dank. Er moeten strengere normen komen voor het gebruik van een volledige narcose bij tandartsen. De inspectie voor de volksgezondheid heeft daarom de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie gevraagd striktere eisen op te stellen. Bij steeds meer tandartspraktijken worden bange patiënten volledig gedrogeerd om de behandeling niet, maar niet bewust mee te maken. Ook gehandicapten, kinderen of mensen met een extreme reflexen, zoals dat heet kan je jezelf iets bij voorstellen, gaan steeds vaker onder narcose tijdens een behandeling. Een ongewenste ontwikkeling volgens veel tandartsen. Die vinden dat deze narcose-tandartsen te veel inspelen op de hulpeloosheid van de patiënt. We gaan erover praten met Dionne Broers, zelf tandarts en directeur zorg... bij de Stichting Bijzondere Tandseelkunde Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ze is hier bij ons in de studio. Hebt u wel eens zelf wel eens van die doodsbange patiënten in de stoel? Ja, regelmatig. Dit is mijn vak. Dus, uh... Speciaal? Ja, zeker. En, en, ja. en hoe, pakt u, hoe reageert u dan... Nou, wat we altijd eerst doen is goed kijken waar iemand nou precies bang voor is. En dan uh, zijn er een aantal technieken die heel goed helpen. Uh, een ervan is uh, zorgen dat het altijd goed verdoofd is. Uitleg geven en zorgen dat de patiënt de controle heeft over de behandeling. Dus bijvoorbeeld door een stopteken af te spreken. Als de patiënt even wil pauzeren, dat hij dan de gelegenheid heeft om de behandeling te onderbreken. Ja. Mijn, mijn, mijn tandarts zei vorige week... Uh, uh, heb je die man gezien in de wachtkamer? Ik zeg, ja, die heb ik gezien. Ja, zegt hij, die, die zit er al tweeënhalf uur... die was tweeënhalf uur geleden aan de beurt... maar die zegt elke keer, nou, laat iemand anders maar voorgaan. Maar die zit daar gewoon de hele tijd. Dat lijkt mij niet de manier om ermee om te gaan. Nee, dat is inderdaad niet de manier om ermee om te gaan. Nee, het is, uh, in de, uh, bij mensen met tandartsangst is het toch belangrijk... om eerst te doen en dan te durven. En veel mensen met angst denken, ik wacht tot ik durf... en dan ga ik eraan beginnen. Maar zo werkt het niet. Nee. Dus je zult als standaard zul je de patiënt moeten helpen om over die eerste drempel heen uh, te ja. komen en hem in feite moeten verleiden om de behandeling aan te gaan. Goed. Maar uh, dan nu het onderwerp, hè? want uh, is, klopt dat dat er een gat in de markt is voor klinieken om bangen patiënten te trekken door ze volledige narcose aan te geven? Ja, nemen? dat klopt. Ja. En worden ze dan echt helemaal, net zoals bij een, uh, een, een operatie, totaal, totaal onder narcose gebracht? Ja, dat is echt uh, totale narcose. Ja. En uh, ja, wat. Je zou kunnen zeggen, wat, wat, wat kan dat eigenlijk schelen... Als, als die mensen op die manier hun gebit op pijl kunnen houden? Ja, dan moet het maar. Ja. Nou, er zijn verschillende redenen waarom wij ons zorgen daarover maken. Het belangrijkste is dat je de angst met deze methode... dus met behandelingen onder narcose, niet vermindert. Want het gebit is na die behandeling wel opgeknapt... maar de angst is nog net zo groot als daarvoor. Dat is de belangrijkste reden. Een andere reden is dat deze behandelingen onnodig kostbaar... maar ook risicovol zijn. Waarom? De risico's bij behandeling onder narcose zijn tegenwoordig veel kleiner dan, uh, dan vroeger. En als je gezond bent, zijn ze relatief beperkt. Maar uh, altijd zijn de risico's nog hoger dan een behandeling met plaatselijke verdoving alleen. Waarom? Omdat je, uh, wat je doet als iemand onder narcose gaat, dat is een buiten bewustzijn brengen. Mm -hmm. Dus je legt de ademhaling helemaal stil. En die ademhaling wordt overgenomen door een buisje in de keel waardoor de patiënt uh, beademd wordt. En u kunt zich voorstellen dat dat altijd uh, risico's is. Ja, dan is het lastig boren, ook lijkt me of niet. Ja. ja. Nou, er zijn verschillende technieken. Je kunt of een buisje via de mond uh, naar de keel of via de neus naar de keel. Maar met name dat buisje via de mond naar de keel maakt de behandeling heel lastig. Ja. Uh, ja dus dus wordt er dan ook wel eens gedacht van, nou, dit is. Dit, dit, je kan je dat nou maar voorstellen als het allemaal door, door, door dat ene gat moet. Dat je denkt, nou weet je, uh, laten we deze kies maar trekken. Want het wordt er, wel erg ingewikkeld om hier nog een wortelkanaalbehandeling op toe te passen. Dat toe, klopt, denk ik maar. Ja, dat klopt precies. Dat is een van de redenen dat de behandelingen onder narcose vaak eenvoudiger zijn dan uh, behandelingen met plaatselijke verdoving. En ook er is een, een maximale narcoseduur... Dus als je heel veel uitgebreide behandelingen hebt... Mm -hmm. dan zul je sneller kiezen voor uh, een kies ja, ja. dan uitgebreide behandelingen. Maar op... bovendien kan je het ook niet uh, overleggen met de patiënt. Nee. Kijk, je kan me voorstellen dat er soms een, een, ja, een dilemma is. Dat je zegt, ja wat zullen we doen? Klopt. En dan, uh, nou ja, goed, die patiënt die is gewoon afwezig. Dus je kan ook je gang gaan. Ja, Klopt. <lacht> je moet... Maar gebeurt het dan wel? Is dat iemand denkt... goh nou ja, nou ja nou, ik, ik stap er maar overheen. Er moet een gaatje gerepareerd worden. En uh, als hij even enige tijd later bijkomt... zegt het tandarts, nou moet luisteren, u luisteren, kunt u hierover? Over een week of zes zich melden voor een compleet nieuw kindsgebied. Uh, ja, dat, dat zal ongetwijfeld voorkomen, ja. Ja? Ja. Ja. ja. Dat is natuurlijk wel bizar. Ja. Maar goed, uh, u zegt ook dat die klinieken forse winsten maken... eigenlijk over de rug van angstige patiënten heen. Ja, want u moet zich voorstellen, mensen met angst... die zijn inderdaad, zoals in de interviews in de krant ook staat... Uh, die zijn hulpeloos. Dus het is aan de tandarts als professional... om de patiënt te wijzen op betere mogelijkheden dan narcose... En om niet mee te gaan in die uh, verkeerde gedachten die de patiënt heeft over de tandarts. Want het, mensen zijn veel meer geld kwijt, die moeten ook dat geld uh, voor de narcose betalen. Ja, wanneer een patiënt uh, onder narcose behandeld wordt en er wordt daarnaast niet een zeg maar, zogenaamde angstbehandeling gedaan, dan zal de patiënt dat zelf moeten betalen. Wordt niet verzekerd. Nee, die zorg wordt niet verzekerd. Dat is natuurlijk anders wanneer het gaat om mensen met een beperking die aangewezen zijn op deze zorg. Ja. Um... Moet je als tandarts dan ook voor een gedeelte toch wel half psycholoog zijn, of niet? Het lijkt mij dat u in ieder geval daar niet voor opgeleid bent. Nee, nou je, je kunt twee groepen onderscheiden. Een heel groot deel van de angstpatiënten die is heel goed door de gewone tandarts in de gewone praktijk te behandelen. En daar zijn ze in de gewone opleiding tot tandarts ook toe opgeleid. En daar nemen ze ook de tijd voor bij patiëntcontacten? En dat, ho dat hopen we. Dat is natuurlijk wat wij graag willen... Maar een, een, een veelgehoord misverstand is dat de behandeling van angstpatiënten zo heel veel tijd kost. En uh, als je het op een goede manier aanpakt en je legt wat uit en je stelt iemand op zijn gemak... Dan nou dat... wacht nou eventjes, de, de, de, de tandarts meestal heeft hij een kwartiertje twintig minuten voor je ingeruimd. Als je iemand serieus voor de eerste keer ziet en je moet hem over die drempel heen halen en daar ook nog wat aan doen, lijkt mij vijftien, twintig minuten nee, dus, niet helemaal de dat tijd. dat klopt. Dus bij dergelijke patiënten is het zeker in het begin goed om wat extra tijd te nemen. Maar dat weet je toch niet? Uh, nou, dat weet je niet. Je zou natuurlijk wel met je, met je bijvoorbeeld je baliemedewerker of je assistente of degene die aan de telefoon zit kunnen afspreken dat je daar al naar vraagt. Maar luister, ik, ik heb begrepen dat bij sommige mensen die angst waar die dan ook vandaan komt zo verschrikkelijk diep zit. Die mensen zijn soms al jarenlang, tientallen jaren lang gewoon niet naar de tandarts geweest. Die sleuren hele gezinnen in hun angst mee. Die komen nog niet eens in de buurt van een afspraak. Nee, dus dat... ja... Dat klopt. Nou, voor die mensen hebben we in zoverre de tips. Zorg inderdaad dat je iemand anders meeneemt die jou helpt om naar de tandarts te gaan. Het is aan uh, tandarts ook om goed uitleg te geven over wat er mogelijk is op het gebied van angst. Dat proberen we ook via de media te doen en door het schrijven. Nee, maar op. die gaan helemaal niet in de buurt van de tandarts komen. Nee, nou... Uh, Snap je, die houden zich juist nou, gedijst. Nee, en wat thuis. je dan vaak ziet is dat ze inderdaad als ze kiespijn hebben of een dikke wang, dat ze dan bij de tandarts komen. Ja. En dat is ook het moment om ze uit te leggen wat er mogelijk is. Ja. En als een behandeling bij gewone tandarts toch te moeilijk is... dan kunnen ze altijd verwezen worden naar een gespecialiseerde angsttandarts. Ja, want die zijn er ook, hè? Ja. Die zijn drie jaar langer opgeleid dan, dan gewone tandarts. Precies. Hoeveel van die uh, narcoseklinieken zijn er eigenlijk op dit moment? Nou, Precieze cijfers heb ik er niet uh, over. Maar wat we wel zien is dat ze echt als paddenstoelen de grond uitschieten. Ja? Ja. Ja. Het is, is het een kwestie van mak makkelijk rijk worden? Of zeg je nou, dat is nou wel erg bot? Nou, het is wel echt een gat in de markt. En zo beschrijven een aantal directeuren van deze klinieken dat zelf ook. Dus, uh, maar u vindt ja. het echt totaal onwenselijk? Ja, ik vind het zeker onwenselijk. Want er is nog een ander aspect. En dat is dat de anesthesiologische zorg... dus de anesthesisten uh -huh. en de anesthesiemedewerkers... die is heel schaars in Nederland... Ja. Dus we kunnen die zorg veel beter inzetten voor echte operaties. Aha, je hebt dus eigenlijk amper de anesthesisten Precies. om dit soort dingen te doen. Ja. En die worden ook serieus bij uh, academische ziekenhuizen, perifere ziekenhuizen weggehaald? Ja, in, in, in ieder geval de anesthesiologen die ervoor kiezen om deze zorg te leveren in de tandheelkundige klinieken, ja. die kunnen niet in de ziekenhuizen ingezet worden. Nou, de inspectie voor de volksgezondheid laat nu strengere eisen opstellen, daar begon ik mee, uh, voor het gebruik van een volledige narcose. Wat zou dat moeten zijn? Want... Nou, de, de inspectie zal zich ook vooral bezighouden met de veiligheid. Hè? Want het gebeurt vaak buiten een ziekenhuis. Dus voldoet de locatie wel volledig aan de eisen die de inspectie stelt. Ja. Dat is het belangrijkste, waar de inspectie zich be bezighoudt. En verder zijn zorgverzekeraars ook bezig, gelukkig... samen met een heleboel tandartsen, om te kijken... Hoe als iemand angstig is toch eerst met een angstbehandeling geprobeerd kan worden om die angst te verminderen. En dan in het alleruiterste geval, en dat is maar heel zelden nodig, dan kun je op narcose uitkomen. Ja, maar goed, ze gaan dit in ieder geval niet verbieden. En vooralsnog niet, maar er, zijn wel, er is wel veel gaande op dit gebied. Oké, okay, goed. We houden het in de gaten. Dankjewel. Tandarts Dionne Broershoudio ging over toenemend gebruik van een volledige narcose bij tandartsen. Ongewenst, dus, vindt zij. U kunt op nieuwsjapuntnl meer informatie over dit onderwerp vinden. En dan zijn we zo bij u terug. Dan beginnen we met Jaap Dirkmaat. Die heeft das een boom weer opgericht, want die is boos. We hebben al ijsberen, ijsvogels, ijskonijnen gehad in vroege vogels, maar nog nooit. Deze week gaan we ze zoeken op de Waddenzee. Ijseenden. En we gaan de lucht in. Starttelling 842-45. In een vliegtuig vogelstellen. tellen. Stormeel in strip C, hoogte 4. Verder Pieter Winsemius, columnist Bas Haring. De start van beleefde lente en ruimte voor jongeren. Wat voor de oude Hallo, vroege vogel. Bovendien worden de Nijlgans en de Hoornaar toegevoegd aan. Rotbeesten.nl Luister morgenochtend van 8 tot 10 naar Vroege Vogels. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Beleef de magie van de topschaatsen in Tjalf.